Twee uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. In het Limburgse Kessel is een aantal inwoners geëvacueerd. De hulpdiensten in Noord-Limburg hebben hun twijfels over de nooddijk langs de Maas bij het dorp ten zuiden van Venlo. Ook het vee is uit voorzorg naar hoger gelegen delen gebracht. De waterstand is in de verschillende delen van de Maas in Limburg is stabiel, maar de plek wordt bij Kessel pas in de loop van de avond. De piek wordt bij Kessel pas in de loop van de avond verwacht. Rijkswaterstaat zegt daarvoor voldoende voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. In het zuiden van Limburg daalt het water wel weer. De Baskische terreurgroep ETA heeft aangekondigd voorgoed de wapens neer te leggen. Vier maanden geleden besloten ETA al tot een voorlopig staakt het vuren. De Baske maakt hun besluit bekend via een mededeling in de krant. Correspondent Rob Zoutberg. Nou, wat ze zegt, exact dat ze toewerkt aan een definitieve oplossing voor Baskeland. Dat ze een eind van de gewapende confrontatie zoekt. Ze willen nu de internationale gemeenschap toelaten tot hun eigen organisatie om te controleren dat het echt ernst is... en dat de wapens vanaf nu gaan zwijgen. En dat is echt iets nieuws. In de verklaring staat niet duidelijk dat de ETA de wapens ook inlevert. Iets wat de Spaanse regering wel graag wil. De terreurorganisatie zegt op een vreedzame manier... verder te willen strijden voor een onafhankelijk Baskeland. Jan Nagel wordt de lijsttrekker van oudere partij 50PLUS voor de Eerste Kamer. Provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamer in mei.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 Daarna stond hij aan de wieg van Leefbaar Nederland... en de partij van Peter R. de Vries. Op 2 maart doet 50PLUS in alle provincies mee aan de statenverkiezingen. Op de lijsten staan verschillende bekende Nederlanders als Lijsduur. Onder hen Koos Postema, Klaas Wilting, Jacques D'Ancona... en oud -wielrenner Kees Priem. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en droog. Middagtemperatuur tussen 3 graden in het oosten en 6 aan de kust. Morgen bewolkt en kans op wat regen en iets hogere temperaturen.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, hartelijk welkom bij uh, Dit is de dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. En een van onze gasten legde vorig jaar uit hoe hij op het idee was gekomen dat Nederland een politiemissie naar Afghanistan zou kunnen sturen. Ik heb gezien hoe men het stopteken voor een auto oefent. Ja, Want als je daar een auto tot stoppen wil brengen, dan schiet je gewoon twee keer voor zijn banden, dan stopt hij wel. Nou, daar is dus geleerd, nee, dan steek je hand op, dan doe je dat zo, dan stopt hij. <laughs> Alexander Pechtold, leider van D66. Goedemiddag. Is dat uh, wat onze Nederlandse militairen moeten gaan doen in Afghanistan? Nou, dat het in een heel andere politie is... dan uh, wat wij hier, uh, hier in de straten van Den Haag hier om me heen gewend zijn. Dat is zeker. Ja, want u treft geen schietende agenten aan. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag? Uh, nou, wat de bedoeling is, is dat uh, uh, er vooral voor de justitiële keten... dus dat is van de politieman tot en met de officier van justitie en de rechterlijke macht... in dat deel van uh, Afghanistan uh, uh, wat uh, gecreëerd wordt, wat er nu niet is. Soms is de verhouding tussen ex-partners zo slecht... dat de contacten met de kinderen alleen op neutraal gebied kunnen plaatsvinden. In een omgangshuis. In zo'n huis maakte Saskia Gubbels een documentaire... die vanavond wordt uitgezonden. Hartelijk welkom. Dag. Goedemiddag. Hoe slecht moeten de verhoudingen tussen gescheiden ouders zijn... om in zo'n omgangshuis te belanden? Ja, heel slecht. Het is wel een beetje de laatste strohalm als je daar, uh, daar terecht komt. En want, omgang wil met je kind. Want dan moet je echt ruzie hebben met elkaar en, en je kind ja. niet meer aan je partner toevertrouwen. Ja, langlopende ruzies. En in de meeste gevallen zijn ze ook doorverwezen door de rechtbank. Wordt het grootste land van Afrika opgesplitst in twee onafhankelijke staten. Dat beslissen de inwoners van Zuid-Soedan deze week in een referendum. Over de voor- en nadelen daarvan zijn, de afgelopen weken, zijn zij de afgelopen weken geïnformeerd door een radiozender. En de hoofdredacteur van die zender is Hildebrand Bijlenveld. Goedemiddag, Hildebrand. Ja. En waarom wordt een Nederlander hoofdredacteur van een Soedanees radiostation? Nou, als je er maar lang genoeg woont. <laughs> dus na zo'n jaar of acht, dan mag je dat worden. Ja. En dan uh, ga je dus, uh, net als in Nederland, kun je een radiostation in Nederland opzetten. En daar kun je ook in Soedan een radiostation opzetten. Ja, maar zijn er dan geen Soedanezen die daar de hoofdredacteur kunnen worden? Nou, dat is inderdaad een goede vraag in dat opzicht. Omdat er natuurlijk strijdende partijen zijn, Noordelingen tegen Zuiderlingen. Dus wie het ook het hoofd wordt, is per definitie, uh, wat we noemen we dan, uh, biased, vooringenomen. En een neutrale uh, hoofdredacteur die geen van de partijen deel uitmaakt, die, uh, die wordt dan wat hoger aangeslagen.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 Ja, Alexander Pechtold, we gaan zo met u praten over de missie in Afghanistan. Maar eerst maar even de actualiteit. Dit weekend lanceerde een partij van de Arbeid-wethouder het idee om een schaduwkabinet te formeren. En uh, GroenLinks-leider Jolande Sap die zei daar uh, vandaag over. Nou, goed idee, zo'n progressief schaduwkabinet met PvdA, D66 en GroenLinks. Bent u al gevraagd? Nee, nee, ik ben daar nog niet voor gevraagd. Ik heb wel enige verzuchting bij uh, de zoveelste... Discussie over hoe we met elkaar zouden moeten omgaan. Ik denk dat mensen meer geïnteresseerd zijn in wat we bijvoorbeeld als oppositiepartij gaan doen, dan hoe we dat nou allemaal in procedures gaan vatten. Ja, Zo'n schaduwkabinet, u klinkt er niet enthousiast over. Nou, ik zou niet in de schaduw van dit kabinet willen staan. Nee. <laughs> dus u bent gewoon tegen? Nou, ik, ik, ik vind het iets wat in de jaren zeventig... in een zwaar gepolariseerde uh, politieke verhouding uh, misschien zijn functie had. Uh, iedereen heeft er beelden bij. Uh, maar ja, uh, wie zou welke post hebben? Ik denk dat we daar al een half jaar mee bezig zijn <laughs> ja, om, dat, ja. om dat te gaan bevechten. Wat terwijl was... ik liever gewoon laat zien dat dit kabinet uh, een goed alternatief verdient. Als u dat verzucht, van dan moeten we het weer gaan hebben over hoe we dat gaan doen dan klinkt het een beetje alsof het erg lastig gaat... op dit moment tussen de verschillende partijen in de oppositie. Nee hoor, kijk, al die discussies over samenwerken... daar ben ik erg voor. Alleen niet samen klonteren. Ik denk dat uh, de partijen die niet in de regering zitten... ieder zo hun eigen kracht uh, heeft... en ook ieder met zijn eigen kracht de regering van Republiek kan dienen. Ik denk dat de ChristenUnie goed in staat is... om het CDA uh, en zijn christelijke waarden uh, de maat te nemen. Ik uh, denk dat het D66 goed lukt... om de echte liberalen bij de VVD los te peuteren. Uh, ik denk dat de... Uh, SP, die een aantal belangen uit de 20e eeuw uh, verdedigt... Uh, goed PVV-kiezers kan overtuigen, beter thuis te zijn. En dan zo kunnen we over de breedte als oppositie onze kracht tonen... en hoeven we niet uh, bij elkaar op schoot. En gesprekken om dat gezamenlijk te doen, daar doet u niet aan mee. Ja, ik praat met iedereen en ik kom graag op manifestaties. Maar ik heb het liever over de zaken die, die ja, ja. de inhoud bezig. En D66 heeft de afgelopen maanden... we hebben met de oppositie een voorstel ingediend... om 3,2 miljard van de bezuinigingen op... op onderopvang ja. en onderwijs nee, precies, Dat is een hele praktische, concrete dat dienen, ja, dat, ja, maar daar hou ik van. Voor, praktische ja, maar organisatorische samenwerking ziet u niet zitten. Nou ja, dat, dat, dat, dat zijn van die, die, van die systeemdiscussies. Daar zit toch niemand op te wachten? Ik bedoel, Tenminste, ik nee, niet. Ik, nee. ik, ik, ik wil gewoon, ik heb de kerst goed nagedacht... Uh, rond Kalkoen en Kerstboom, van... hoe gaan we nu uh, dat kabinet Rutte-repliek dienen? Nou, dat gaan we op de inhoud, op lastenverzwaring... op het niet investeren in onderwijs... het niet aanpakken van de woningmarkt en ga ja. zo maar door. Ja, ik wou het zeggen, wordt een hele lange lijst. Ja, ik, ik, ik, dacht, ik, ik zit er bijna een uur, dus we hebben nee, leven. U geeft even de tijd. Toch, dan gaat het een keer over een concreet punt als Afghanistan, en dan valt die oppositie meteen in twee jaar uiteen. Want uh, GroenLinks, uh, D66 en de ChristenUnie zijn nou ja, in ieder geval geïnteresseerd. SP en PvdA zeggen meteen nee. Is dat niet jammer dan? Ik, ik vind het heel jammer dat mensen gelijk nee of ja zeggen. Uh, dat, dat vind ik allebei even onverstandig. Uh, het is een van de zwaarste besluiten voor een kabinet... maar ook voor dus een parlementariër... om, om dit soort missies uh, ja. wel of niet door te laten gaan. En uh, in het verleden hebben we toch geleerd... dat je dan eerst de feit op tafel hebt. En dat je niet binnen vijf minuten, zoals Wilders en Cohen deden... al, uh, al roept ja. het zit me niet. Gaan we zo over door. Eerst nog even ander nieuws van vandaag. De partij 50PLUS is gepresenteerd. Um, lijsttrekker Jan Nagel, daar is die weer, ja. uh, voor de Eerste Kamer. Uh, is dat wat? Nou, ik heb zojuist via mijn tweet uh, hem uh, veel succes gewenst. Ik vind als collega, uh, als, als iemand het gevoel heeft... dat een onderdeel in de politiek uh, nog onderbelicht is... en dat te willen verwoorden, dan moet je daar respect voor hebben. En ik voel wel een beetje de, uh, de onvrede die hij verwoordt. Ik vind het jammer dat hij, hij zegt het ook zelf... Hè, mensen zijn boos, mensen zijn ontevreden. Dat is ook vaak wat ik van dit kabinet hoor. D66 wil liever vanuit kansen en de kansenmaatschappij... en, en het optimisme formuleren. Maar als hij zegt, ik wil, ik wil die onvrede een stem geven... Uh, ja, daar, uh, daar zullen we de komende weken met hem over in debat gaan. Ja, Koos Postema doet mee. Ja, mee ja van een van de en Jack een mooi gezelschap. Maar u verwacht geen zetelverlies daardoor, vooralsnog? Nou, is de pijlen van Jan Nagel, het is een gewieks politicus... richten zich op het kabinet. En in die zin steun ik hem. Uh, maar misschien vanuit een andere invalshoek. Uh, tal van zaken worden vooruitgeschoven... Uh, waardoor inderdaad uh, lastendruk uh, bij mensen terechtkomt... die dat misschien niet verdienen... als de echte keuzes wel gemaakt zouden worden. Nee. Goed. Afgelopen vrijdag kwam het kabinet met een voorstel... voor een trainingsmissie in Afghanistan. Het idee voor deze missie kwam vorig jaar bij GroenLinks en D66 vandaan. In het overleg hebben de fracties van D66 en GroenLinks verkend... of er in het parlement een gemene deler gevonden kan worden... die de continuïteit van de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan waarborgt. In de richting van onze internationale partners... maar vooral in de richting van de Afghanen, die wij niet in de steek willen laten. Dat is de stem van GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. U heeft samen met haar vorig jaar het initiatief genomen, meneer Pechtot. Wat was destijds uw argument? Waarom wilde u het? Nou, het? Het vorige kabinet, dat is inmiddels alweer een jaar geleden... was ontzettend aan het hakken takken over de toekomst van Afghanistan. is er uiteindelijk ook op, opgevallen. En GroenLinks en D66 zijn allebei partijen die internationaal gericht zijn. Die zien dat Europese samenwerking belangrijk is. En dat ontwikkelingssamenwerking, ga zo maar door, dat, uh, dat, dat Nederland er ook belang bij heeft. En wij vonden het onverstandig dat in een periode dat het demissionair kabinet was, verkiezingen waren, de internationale gemeenschap, dus dan heb ik het over NAVO en Europa en Afghanistan, niks van Nederland zouden horen. En ja. daarom hebben we het kabinet gezegd, kijk nou eens wat er na die, die, wat in de volksbond is gaan heten, die vechtmissies... of er niet iets mogelijk is waar president Obama eigenlijk na Bush mee begonnen is. En dat is namelijk niet alleen daar militairen naartoe sturen... maar zorgen dat ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties de kans krijgen... het gewone leven van de gewone Afghaan weer vorm te geven. Maar dan moet u toch blij verrast zijn door uh, dit voorstel van het kabinet Rutte? Nou, ik ben verrast uh, door het feit dat ze met iets gekomen zijn. Het is een minderheidsregering en het feit dat ze zonder de PVV... want die zien eigenlijk geen buitenland behalve Israël dat ze toch uh, uh, uh, dit, dit nu aangedurft hebben om als regering met dat voorstel te komen, dat heeft me uh, verrast. Hoe het vervolgens ingevuld is. En in is, zin, als ik u goed luister. Nou, dat zal moeten blijken. Kijk, toen wij in april ja, die lichten nu? Het voorstel ligt er, maar toen we in april die motie indienden... hebben we de randvoorwaarden neergezet. We zijn nu inmiddels acht maanden verder. Er is gekozen voor de provincie Kunduz. Dat ligt in een heel andere kant van Afghanistan, namelijk in het uiterste noorden... ten opzichte van het Uruskan, waar Nederland ervaring heeft in meer het, het, het, het, het midden, het zuiden. Ja. Um, dus er zijn de komende weken, en dat heeft uw collega Sap en mij ook horen zeggen... de nodige vragen te stellen of een aantal zaken wel goed geregeld zijn. Maar dan nog even terug naar april... Wat had u toen in uw hoofd? Hoe ziet uw ideale missie eruit? Uh, wat ik zojuist zei, en, en ook even in het voor, uh, in, in, in, bij de intro zojuist... is dat met name als je kijkt naar, naar de rechtsstatelijkheid van Afghanistan... het is al, al decennia een, een janboel daar. De Russen zijn er geweest, de Engelsen, de Taliban... iedereen is er overheen geweest en voor de gewone Afghaan is Het dagelijks leven is, is volstrekt onveilig. De levensverwachting daar voor mensen is, geloof ik, gemiddeld iets van 45. Um, door gezondheid, maar ook door de veiligheid. Nou, zouden we daar iets in kunnen verbeteren door mensen uh, in het dagelijks leven hm. veiligheid te bieden? Politie, uh, die, die een rechtssysteem in staat houdt waar mensen zich ook veilig bij voelen. Maar dat is nog tamelijk oningevuld dan. Als u ja. stelt, iets voor de rechtsstatelijkheid doen? Nee, dat, dat, en dat begint met politie, dat is een rechterlijke macht uh, en dat zijn. Dat soort zaken. Ik ben er twee keer in Afghanistan als parlementariër geweest. En ik vroeg aan mensen: van wat moet ik me nou voorstellen wanneer ik in dat land kom? En de, de beschrijving die mij nog steeds voor ogen staat. en die ik ook aantrof. was iemand die zei: het, nou, het is alsof je het Oude Testament inloopt. alleen iedereen heeft een mobiele telefoon. en te veel mensen een Kalashnikov. Uh, je ziet dus een, een enorm verschil. Uh, in, in, in, in ontwikkeling daar. En voor, voor vrouwen, voor kinderen... Is het, is het redelijk uitzichtloos. En de internationale gemeenschap is daar... een kleine tien jaar geleden een verplichting aangegaan Waardoor ik ook vind dat ook Nederland... onderdeel is van de Afghaanse geschiedenis. En dat hebben eigenlijk politici van links tot rechts... de afgelopen jaren neergezet. Alleen je merkt dat zo nu en dan in verkiezingstijd de angst om dat ook uit te dragen weer wat moeilijker wordt. Maar dan is zo'n politievoorstel dat komt toch helemaal overeen met uw wensen? Nou, of dat helemaal is zal moeten blijken. Een heel als groot ik, een paar, deel, als ik een paar kritische punten mag noemen, uh, er moet een zekere mate van, van, van realistische veiligheid zijn. Het is namelijk een onveilig land en ik wil absoluut niet uh, zeggen dat dat, dat koendus veilig is dan kan of ga zo maar door. Ja, maar maar realistische veiligheid er... voor de bevolking of voor degene die daar dan naartoe gaan als een voor, beide, voor, beide. voor ja. beide. Maar in de eerste plaats natuurlijk voor mensen waarvoor je als parlementariër en regering de verantwoordelijkheid neemt... om ze te vragen daar hun werk te gaan. Maar dan wil ik meteen een vraag over stellen. Want wat is dat dan? Ik bedoel, het is daar onveilig op straat, dat weet iedereen. Ah, ja, en daarom zal je he, de, de, de bescherming van de, de trainers uh, gebeurt, dus uh, De force protection, zoals dat heet, gebeurt door de Duitsers... die daar met de missie zitten. Nou, ja, ja. daar hebben wij natuurlijk in Europa vaker mee samengewerkt. Hoe is dat geregeld? Welk mandaat hebben de Nederlanders? Wat is het mandaat van de Duitsers? Uh, er gaan Mogen niet aanvallen, maar wel beschermen. Nee, nee, dat, dat is, is wat er heel in het kabinet staat. Hè, dat is, ik zal me niet, niet vluchten in woorden als, als, als wat voor soort missie. Maar het belangrijkste is dat deze missie dan ook niet, absoluut niet uh, bij oorlogshandelingen betrokken kan zijn. Ja, maar dat heeft de Rutte wel ongeveer gegarandeerd, toch? Ja, maar dat, dat is in een Kamerdebat en een hoorzitting. En het bevragen van bijvoorbeeld, ik zou daar ook graag voor de hoorzitting de Duitsers willen horen die ons moeten beschermen. Want je ja, legt okay. toch het leven nee, van dus de Nederlanders meer in de handen van anderen. U heeft daar meer vragen over, maar op zichzelf zoals die constructie er nu ligt, zegt u niet op voorhand. Dat vind ik een raar idee. Mag ik u een ander punt noemen? De regering, ik had nog geen antwoord op zet... deze vraag, geloof ik. Ja, ik. Ik zei, ik zei dat, daar, dat daar dus vragen over te stellen zijn. Nou ja, maar op zichzelf, we... de richting is niet raar, zei ik toen. Nee, de richting is niet raar. Okay. Nee, als u dat wil horen, daar dan, ik dan voor, ben ik ja. daar mee eens. U mag door. Uh, ontwikkelingssamenwerking. We hoorden minister Roosentaal zeggen... Uh, dat een deel van, uh, van het geld uh, ook uit fondsen uh, op zijn ministerie komt... die voor ontwikkelingssamenwerking bedoeld zijn. Nou, daar hebben we goedings- en... D66 gelijk van gezegd. Ja, niet, dat hè? is misschien ja. dat meneer uh, Wilders dat allemaal wil. Om ontwikkelingssamenwerking ook voor andere dingen in te zetten. Wij willen dat niet. Dus dat zal in het debat uh, centraal uh, komen te staan. Uh, maar ik ben ook heel geïnteresseerd in bijvoorbeeld hoe... Kijkt Europa hier nou naar? Hè? De, de, de vorige missies waren allemaal vanuit de Amerikanen, de NAVO. Inmiddels is Europa, dit heet Eupol, het is dus een Europese politiemacht... is hier gaande, die doen niet civiele taken. Uh, morgen is Lady Ashton, dat is de, de, de hoogste baas... voor het buitenland van Europa en Nederland. Ik ben heel geïnteresseerd wat, wat zij bijvoorbeeld te melden heeft... over uh, de, de, de, de, de zinvolheid uh, van, van zo'n zo uh, als, als, als, als, als ik uw voorwaarden hoor, meneer Pechtel, dan denk ik dat komt wel goed. Er komt ja, een hoorzitting. Ik, ik, ik merk iedereen... in een, weet u Wat ik nou zo jammer vind... is dat het kabinet komt na acht maanden vrijdag met, met een besluit. Uh, ik, ik heb kritiek op collega's die gelijk nee roepen... zonder ook maar een discussie aan te gaan. Maar probeert u mij nou ook niet gelijk direct in een positie nee, te krijgen? Nee, maar ik denk we dat... schetsen even de situatie. En ja, dan denk maar, ik van dan, dan... ja, maar je ziet de afgelopen dagen een enorme behoefte te peilen... onder de Nederlandse bevolking, onder achterbannen van partijen. En ik zou en dat heb ik mezelf in ieder geval voorgenomen... toch ook eens een keer naar de argumenten willen... willen luisteren naar waarom mensen dit niet willen... maar ook luisteren waarom misschien ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties... er zit nu al een Duitse, die misschien met geld van Nederland dadelijk... en Nederlandse organisaties daar wat willen gaan doen. Wat zijn de voor's, wat zijn de tegen? Ja. Zullen we de debatten in 2011 eens langs die weg gaan voeren... Okay. in plaats van uit de heup te schieten? Hildbrand Bijleveld, jij bent recent in Afghanistan geweest. Hoe luister jij naar het voorstel van het kabinet? Ja, ik ben ook wel wat verrast. Omdat uh, bijvoorbeeld gezegd wordt, ja, Uruzgan, dan kun je toch niet zeggen... dat dat uh, veilig of net zo veilig is als Kundus. Uh, als Kundus is vele malen veiliger. Dan Uruzgan? Dan als Oerusgan. Okay. En ook veel minder gedomineerd door Taliban-strijders. Uh, In uh, Kundus is de Pashtun, waar de Taliban uit voortkomt, een, een minderheid. Uh, daarnaast uh, wordt er eigenlijk nauwelijks gevraagd... Nou, wat zouden de lokale Afghanen daar zelf van vinden... als Nederlanders, ko als Nederlanders komen om hen te trainen? En ik heb ook nergens, ook nu niet, in het pleidooi van welke partij ook... Uh, iemand horen vragen van wat zouden de Afghanen eigenlijk... Maar, wat willen en wat verwachten zij van ons? Maar bestaat de gemiddelde Afghaan aan wie we dat kunnen vragen? Dus Ja, dat zijn lokale overheden. Het, kijk, de, Iedereen zegt ook van de Afghanen, dat is een onveilig land... en iedereen is, uh, keert alle Afghanen over in kamp. Maar uh, de Afghanen hebben het meest geleden onder de Taliban. En ja. zeker ook in Kunduz, als je bevolkingsgroepen als de... Um, de Hazara's, de Turkmenen en de Tajiken die daar wonen, in grote meerderheid ten opzichte van de Pastoen, nou, die zijn uh, op een verschrikkelijke manier onderdrukt. En die dus, zijn dan blij met zo'n Nederlandse missie, gaat jij in? Nou, ik, ik zou dan um, meneer Pechtold willen vragen, gewoon even als, als, als vraag, van vindt u, als je dit zelfs niet zou kunnen doen vanwege de veiligheid, uh, vindt u dan niet, uh, om mevrouw uh, Peters te citeren, dat dit het in de steek laten is van de Afghanen? Nou, daar, daar, daarom hebben GroenLinks en D66 toch allebei niet bekend als partijen... die direct achter iedere uh, missie aanhollen uh, dit initiatief ook genomen. Uh, in een periode voor verkiezingen. Dus ons ook in die zin kwetsbaar opgesteld. Omdat wij vinden dat de internationale gemeenschap daar iets begonnen is. En, en ook verwachtingen heeft gewerkt bij gewone mensen. Ik vind ook uw bijdrage van meneer hè, vraag het ook de gewone, voor zover die bestaat, afgaan zelf. We hebben bijvoorbeeld een, een, een politiecommandant... uit wel al in de media gehoord, die zei... alles wat jullie kunnen helpen is welkom. Ja. Nou, is zijn verhaal representatief of niet, uh, rechters. Ik, ik, toen ik in Oeroeskam was, is mij verteld het beeld dat een rechter verdient daar 180 dollar per maand, terwijl de levensstandaard 300, 400 dollar is. Hm. Dan kan je dus bijna niet verwachten dat nee. iemand in onze ogen niet corrupt is. Hoe ga je dat soort zaken, en ik vind daar dus niet, uh, dat is niet iets voor het leger, dat is zelfs niet iets voor de politie, daar moeten ook ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties bereid zijn om daar in te stappen en langjarig een verplichting aan te gaan. Ja. Toen u eerder dit jaar in Pauw-Witteman zat om toe te lichten... waarom u deze motie indiende, toen zei u ook nog... Van ja, het, is een, een, het zou eigenlijk geen NAVO-missie moeten zijn. Dat is het nu voor een deel wel. Is dat een probleem? Dat kan een probleem zijn, wanneer uiteindelijk... want het is er onveilig als uh, er dingen misgaan... je, uh, ik zou bijna zeggen, onder de verkeerde generaal uh, uh, terechtkomt. Uh, de bedoeling vanuit de Europese Unie is echt die civiele taak... Niet offensief, maar die civiele taak. Obama heeft dat ook als een grote beleidswijziging... ten opzichte van Bush neergezet. Hij heeft en het aantal militairen verhoogd. Maar hij is ook bezig om... De, de, het normale leven vorm te geven. En daar zou, wat mij betreft... D66 is een pro-Europese partij... daar zou in geïnvesteerd moeten worden. Maar we moeten ondertussen geen roze broerl opzetten... en nee. zeggen, daar zijn ondertussen geen militairen nodig... want nogmaals, het zijn geen padvinders die we die kant op sturen. Nee. Nou zei u net, het kwam een beetje als een verrassing. Dat kan toch niet helemaal kloppen... als we premier Rutte de afgelopen weken steeds hebben horen zeggen... ik praat met iedereen achter de schermen over wat mogelijk is. Heeft hij met u niet gepraat? Jazeker. Hoe, hoe ging dat? Uh, toen dit kabinet aantrad, toen lazen we al in het uh, regeerakkoord... dat men de motie Peters Pechtold, dus juist door u ook uh, geciteerde... mevrouw Peters, mijn collega van GroenLinks en van mijzelf... dat men die als uitgangspunt zou nemen voor een eventueel besluit. Uh, en nou, het kabinet heeft vrij snel na zijn aantreden een, uh, een voorstel gedaan... en heeft daar natuurlijk goed gekeken naar de, ja. naar de randvoorwaarden van die motie. En mocht u dan in een torrentje komen, hoe voor ging dat? Uh, dat hoeft niet altijd. Dat torrentje is niet zo groot, hoor. Ik ben daar <laughs> met Balken en wel eens geweest, maar dat is toch allemaal... Waar erg. kan die bij u op de Kamer dan? Uh, we hebben daar overleg gehad, maar dat kan tegenwoordig. Je hebt ook van die apparatuur, die heet telefoon, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Heeft elkaar niet lijfelijk ontmoet? Jawel. Ah, en waar was dat? Eén uh, keer op het ministerie van Defensie, kan ik me herinneren. Ah, daar waren meer ministers bij dan? Ja. Hoe voelde dat? Want dan heb je toch ineens macht weer. Nee hoor, dat was, uh, nee, de, de, was de vraag van hoe leg je, waarom is die motie ingediend en leg dat eens uit. Nou, daar ben ik graag bereid om. dat ja, Maar u voelt dan aan, meneer Pechtel dat meneer Ruud u nodig heeft. Uh, ja, maar een minderheidskabinet uh, kiest ervoor om veel uh, ook naar de oppositie te moeten luisteren. En zeker met een partner uh, zoals uh, de PVV, die, zoals ik al ja. zei, buiten de dijken van Nederland weinig, uh, weinig ideeën heeft. Maar dan zit je ineens bij een kabinet aan tafel waar je eigenlijk heel erg tegen bent. Hoe voelt dat? Ja, daar zou ik het vol over willen zeggen. Net zo uh, onverstandig als ik het zou vinden... stel dat er een Paars Plus kabinet had gezeten en die had dit voorgesteld... dan zou ik het heel onverstandig hebben gevonden als de D66-fractie zou zeggen... nou, het komt van een ons welgezind kabinet, dus laten we maar ja zeggen. Ja. Net zo onverstandig vind ik het nu om te zeggen... ja, ik vind het een onzalig kabinet, dus alles wat er vandaan komt... dat zou ik maar moeten afschieten. Ik, ik heb zojuist een, een, een, een, een, een inzet voor 2011 aangegeven hoe ik zaken wil benaderen. Ja. Ik, ik, ik ben geen voorstander van dit kabinet. Maar als het gaat om, om missies als deze, dan hoop ik, en het is in ieder geval mijn eigen voornemen, om boven de, de kleine politiek ja. uit te stijgen en, en wat, ja. naar, nog meer naar de inhoud te kijken. Wat moet er gebeuren? Ja, en als u dan bijvoorbeeld kijkt naar de reactie van de PvdA, die lijkt veel meer ingegeven door wel een afkeer van alles wat dit kabinet doet. Dat hebben we klaarstaan. Zullen we er even naar luisteren? Wij hebben gezegd, na die vier jaar wat ons betreft, geen eh, militaire steun meer. Dus voor het overige, waar er sprake is van ondersteuning van de rechtsstaat, daar zijn we erg voor. Maar nu er sprake is van militaire ondersteuning, zeggen wij nee tegen deze missie. U herkende de stem van Job Cohen. Ja. Vond u zijn reactie? Ja, ik vond hem... Wat ontijdig, namelijk binnen een uur. Uh, dan kan je nooit... Dat was alleen al een brief van 21 kantjes... dus ik ben heel benieuwd hoe je dat heeft kunnen lezen. Je kan hem niet eens uit hebben, zegt u? Nee, ik, dat, laat ik dat maar gewoon openlijk twijfel, in twijfel trekken. Daarnaast heb ik respect voor collega's die een afweging maken. Alleen in zijn eigen zin zit al een tegenstrijdigheid. Hij zegt, wij steunen civiele taken, zoals de rechtelijke macht. Maar nu het gaat om militairen niet. Ja, die militairen die gaan mee om het mogelijk te maken... dat die training ook buiten de poort gebeurt. Generaal van Oem heeft me het volgende geschetst. Hij zei, ik, ik kan natuurlijk politieagenten... waarvan 70% analfabeet is... dus die je veel zal moeten overbrengen door het voor te doen. Ik kan ze in een klaslokaal uitleggen... Uh, hoe je op een deur klopt en dat je een deur niet intrapt... wanneer je bij iemand wat wil vragen. Ik kan het het beste ook zien wanneer ik met ze meega en op de markt met ze loop. Uh, inderdaad aan die deur klop. Ja. te kijken hoe ze een vrouw behandelen. Hoe ze uh, hun wapen... Uh, in Nederland, een politieagent, heeft een wapen in een holster. En dat daar... kan niet zonder militairen erbij, zegt u. Dat is, dat is naïef, dat is onzinnig. Ja, de, de, daar ben ik het met, met de heer Bijleveld eens. Uh, het, het is misschien in de ogen van velen wat veiliger dan Oeroesgan. Dan, dan maar ik vind de verantwoordelijkheid die je neemt om de politieagenten... die daar naartoe zullen moeten gaan, zijn vrijwilligers. De maratioceeën, militairen, zijn degenen die dat als baan gekozen hebben. Heeft u, meneer de ook, daar... heeft u Job Cohen ook al gebeld en gezegd van... Job, ik vond het een wel een wat erg snelle conclusie? Uh, ik heb, we hebben even heel kort, maar dat is heel modern via Twitter contact gehad. Ik heb hem daar uitgenodigd om morgen maar eens even een kop koffie te drinken. Omdat, wat ik, mij ook teleurstelt, is dat nogmaals ieder mag zijn afweging maken. En d 61 moet dat ook nog doen. Maar uh, het was de heer Cohen die de afgelopen weken elke keer graag riep... dat we moesten samenwerken en dat we bijeenkomsten ja. moesten hebben. Ja, als je begint door de samenwerking vorm te geven... door zelf een standpunt in te nemen en dan te zeggen... de ander kan me volgen of ik ben het niet met hem eens, ja, dat is niet de samenwerking die ik zoek. Nee. Is het denkbaar dat die missie doorgaat zonder steun van u en GroenLinks en de ChristenUnie? Uh, volgens uh, on onze democratie wel. Uh, regering informeert de Kamer. Oh ja. En De spelregels zijn zo dat de regering dat ook eigenstandig kan. En wilde ze even beloofd dat hij het kabinet niet laat vallen op deze kwestie? Nee, maar ik acht de kans alleen heel klein. En, uh, Want het ik, ik... kabinet zal dat niet aandurven, zegt u? Dat weet ik niet, dat is aan het kabinet. Wat ik belangrijker vind, is dat als ik kijk naar mijn eigen achterban... die is verdeeld, de Nederlandse bevolking is op dit moment voor een groot deel tegen. Daarom wil ik ook via de inhoud de komende weken uh, ja, zelf overtuigd worden van nut en noodzaak. Maar ik hoop ook dat iedereen die nu al meent in, in opiniepanels zijn mening klaar te hebben, ook open staat. En ik wil daar toch echt voor ogen blijven houden. Als Want... ik dat nog mag zeggen, Nederland is altijd een internationaal gericht land. Wij zijn het enige land zo ongeveer in de wereld, wat in zijn grondwet heeft staan, dat we de internationale rechtsorde willen bevorderen. Daar hebben we ook een eigen belang bij, omdat wij een land zijn wat zijn welvaart vanuit het buitenland haalt. En in dat oog hebben we ooit die motie met GroenLinks geschreven en in dat oog zal D66 ook zijn standpunt innemen. En, en hoe zwaar eh, wegen die opiniepeilingen dan? Want die zijn allemaal onverdeeld negatief. Dat zal misschien een beetje veranderen, maar over het algemeen verandert dat niet zoveel. Zegt u als dat zo blijft, dan doen we niet mee? Ik, ik, ik, u weet, de D van D66 staat voor democratie. En ik ben groot voorstander van uh, uh, alle vormen van, van transparantie... en het luisteren naar, uh, naar mensen. Maar daarbij gepaard gaat een goede discussie uh, en, en argumenten. En de komende weken zullen die voor mij centraal moeten staan. Nou ja, en, en, ik ben, en ik ben heel erg benieuwd of, uh, ja, of, of andere mensen ook openstaan... Om, om, om dat debat open in te gaan. Goed, zo meteen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel verder met Alexander Pechtold... met Saskia Gubbels over haar documentaire... en met Hildebrand Bijlevoort over Soudaan. Maar eerst... Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. Drie. Nee, de, de maas uh, komt hoog. Komt ook tegen de kaders aan. De bewoonde wereld uh, blijft uh, je compleet rood. Uit alle onderzoeken blijkt dat de ouderen graag een uh, nieuwe partij willen. Ranking the News. Nu op nummer 1. De Baskische terrorbeweging ETA ja. kondigt een permanent staakt het vuren aan. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag. is het nieuws van half drie gelezen door Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. In het Noord-Limburgse Kessel is een aantal inwoners geëvacueerd. De nooddijk langs de Maas biedt hen volgens de hulpdiensten te weinig veiligheid. Het vee is uit voorzorg naar hoger gelegen delen gebracht. Vanavond wordt bij Kessel de hoogste waterstand verwacht. In het zuiden van Limburg daalt het water juist weer. De baskische terreurbeweging ETA heeft aangekondigd voorgoed de wapens neer te leggen. Vier maanden geleden besloot de ETA al tot een voorlopig staakt het vuren. De ETA zegt op een vreedzame manier verder te willen strijden voor een onafhankelijk Baskenland.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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met uh, vanmiddag bij ons te gast maakster Saskia Gubbels... Alexander Pechtont, voorman van D66... en Hildebrand Bijleveld van PressNow. Heeft u een vraag aan een van hen? Of wilt u reageren? Ga dan naar onze website, ditisdedag.nu. Mee discussiëren kan ook via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Saskia Gubbels, vanavond zendt de NCRV een documentaire van jou uit... over een omgangshuis en je volgt daarin onder meer deze moeder. Ze gingen naar het zwembad. En... We reden allebei zo'n beetje tegelijkertijd weg bij het omgangshuis. En ik ben naar het zwembad gereden. En ik heb inderdaad even afgewacht of ze inderdaad naar het zwembad toe gingen. En ik heb ze inderdaad langs zien rijden bij het zwembad. Ze gingen parkeren en ik heb ze zelfs naar binnen zien gaan in het zwembad. En uh, toen ben ik weer weggegaan. Maar ik, inderdaad, ik heb het ook eerlijk opgebicht diezelfde dag. Dat ik gewoon ben gaan kijken of je daar inderdaad wel heen ging. Als hij er binnen tien minuten niet was geweest, dan had ik de politie gebeld. Ja, Saskia Gubbels, een fragment uit jouw documentaire die vanavond wordt uitgezonden. Wat is er aan de hand met deze moeder? Deze moeder, die, um, zij heeft uh, een aantal jaren al heeft haar zoontje. Want ze, hebben, ze, hebben een, ze heeft één zoontje met haar, uh, met haar ex. Yeah. Uh, een aantal jaren al geen contact meer met elkaar. En um, ja, groot wantrouwen, heel veel ruzies uh, gehad onderling. En uiteindelijk zijn zij via de rechter bij het omgangshuis terechtgekomen. Omdat uh, de vader uh, omgang wilde met zijn zoon. Ja, want uh, Thijs vroeg net al aan het begin van de uitzending: van, van hoe, hoe kom je daar dan terecht? En toen zei hij van nou dan moet het wel heel erg slecht zijn gegaan ja. in een scheiding. Wat, wat is precies een omgangshuis? Een omgangshuis is een neutrale locatie buiten het uh, ouderlijk huis. Um, waar je terecht kan als je omgang wil met je kind. Ja, dus, een van de partners bij wie het kind niet woont, wil het kind wel kunnen zien. Ja. Maar mensen zijn niet in staat om dat af te spreken. En gaan dan dat op zo'n plek doen. Ja, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Zijn er veel van dat soort huizen in Nederland? Er zijn tien omgangshuizen in Nederland. En uh, het omgangshuis waar, ik, waar deze documentaire is gefilmd, dat is in Zandam. Ja. En, en, en hoe kom je erbij om daar een documentaire over te maken? Um, de, de Loes Miegels, dat is de directeur van het omgangshuis. Zij had een brief geschreven naar mijn producent, um, omdat zij elke keer zo'n worsteling had met het verkrijgen van subsidie. En uh, dat is nog steeds een groot probleem. Uh, zij is een onafhankelijke stichting... en de meeste omgangshuizen die worden gesubsidieerd. Of die werken samen met uh, jeugdzorg. En door de gemeentelijke overheid dan vermoedelijk? Ja. ja. En, uh, maar bij haar is het, uh, is het lastig... omdat uh, de provincie Noord-Holland zegt... van uh, je moet maar naar de gemeente gaan. Want wij hebben al jeugdzorg... en dat zou voldoende moeten zijn voor die kinderen... En de gemeente zegt van daar uh, hebben wij geen geld voor. Oh, Oké, okay. dus dat is, de vraag was eigenlijk maak een verhaal over hoe belangrijk verhaal. wij zijn. Ja. En, en bent u daar ook echt van overtuigd geraakt dat, dat zo'n omgangshuis echt een belangrijke rol speelt? Ja, zeker. Ik denk dat in veel gevallen dat de ouders zeker zou kunnen helpen. Maar dat kunt ja, u ook dat... niet anders zeggen als u met die opdracht bent begonnen, toch? Uh, nou, dat is niet waar, want je, um, je weet natuurlijk nooit hoe, een, uh, uh, hoe het afloopt. En uh, je begint, uh, het was in eerste instantie heel moeilijk om ouders te krijgen... Uh, die mee wilde werken. Ja, want u volgt in de documentaire twee stellen. Ja. En die vertellen inderdaad alles over zichzelf. Ja. Of je hoort, komt alles over ze te weten. Ik kan me voorstellen ja. dat mensen daar nou niet op zaten te wachten. Nee, dat was inderdaad lastig. En ik had wel vaak, uh, want ik was daar dan ter plaatse... en dan vroeg ik van, wil je meewerken aan deze documentaire? En dan had ik wel vaak of de man of de vrouw. En, uh, maar ik wilde per se een stel hebben. Omdat je bij een intakegesprek begint... eigenlijk het eerste gesprek waarbij ze alles op tafel leggen... En dan hoor je toch uh, uh, ja, de, de hoeveelheid modder die naar buiten komt en uh, alle vuile was die daar uh, uh, die op wordt gehangen, die, uh, over de ander. En dan had je dus een, ja, een zwart beeld eigenlijk werd er gemaakt van de ex. En het volgende moment zat je bij die ex en dan dacht je van nou, het valt eigenlijk wel mee. En, uh, dus ik wilde per se die twee kanten van het verhaal... en ja. iets een eenzijdig beeld geven. Nee, nou, uiteindelijk is dat gelukt in het volgen van, van twee stellen. Wat krijgen we te zien, ze in de documentaire? Uh, ik heb ze, het ene stel heb ik een ruim een half jaar gevolgd. het andere iets langer. En uh, je, je maakt eigenlijk de ontwikkeling mee... naar het, oplos, naar, ja, het vinden van een oplossing van de strijd over hun kind. En uh, ja, bij beide is dat uiteindelijk niet tot een kinderconvenant gekomen. Dat is eigenlijk het doel van Het omgangshuis. Een kinderconvenant, wat is dat? Een kinderconvenant zijn afspraken op papier die je maakt met elkaar. Over ja, tot in de detail over waar je uh, waar je, je kind gaat zien. Um, en dat, maar, dat moet je maken na een echtscheiding? Ja, oh, ja. na, uh, na zo'n omgangshuis doorlopen te hebben. En uh, uiteindelijk is het dat bij beide stellen niet gelukt. Maar er is wel een einde gekomen aan de strijd. En dat kan ook een oplossing zijn voor ja. het kind. Ja. Wat mij opviel is dat uh, de kinderen zo zielig zijn eigenlijk. Je ziet die strijdende ouders en dan die kindertjes die komen iedere keer aan de hand weer zo. Ja. Die, die, die, die, en die worden maar meegenomen en die zijn eigenlijk, ja, ja. kunnen helemaal niet zelf voor zichzelf opkomen en je hoopt maar dat volwassenen dat dan doen. Ja. Ja. Kon ook niet. U heeft niet met ze gepraat, hè, met kinderen. Nou, in dit geval waren ze vier, dus dat ja. ging wel een beetje lastig. Mm -hmm. En uh, uh, ja, de kinderen zijn zielig, maar ze zijn natuurlijk ook, de, ze komen al vanuit een schijnende situatie vaak. Dat er enorme ruzies thuis zijn, getouwtrek. Vaak zijn ze uh, ja, sl zelfs slachtoffer. Of hebben ze veel geweld gezien ook, huiselijk geweld binnen gezien. Dus vaak, uh, um, ja, verslaving komt er, uh, komt er aan de orde. Dus ze komen al uh, ja, behoorlijk getraumatiseerd, vaak in zo'n omgangshuis terecht. Ja. En dan is het vaak juist ja, een heel rustige plek waarbij ze hun, uh, hun vader of hun moeder kunnen zien... die ze soms al jaren niet hebben gezien. Nee, is dus ook wel weer geruststellend. Mij. Maar ik, ik voel ja. me wel af van u heeft me aan die volwassenen... heeft u natuurlijk de toestemming gevraagd om ja. de film te maken. Die kinderen niet, denk ik. Nee, maar dat is natuurlijk altijd zo met het maken van een jeugddocumentaire ook. Je, je gaat in eerste instantie moet de ouders toestemming geven om een kind te filmen. Ja. En, en heeft u zelf gedacht, van, kan ik dat wel doen? Willen die kinderen wel dat hun hebben en houden op deze manier... misschien over tien jaar als ze volwassen zijn... dat er ooit een film van is gemaakt? Nou, misschien wel. Ik kan me wel voorstellen dat als je later terugkijkt, dat je toch ziet dat die vader die je dan misschien daarna ook na zijn omgang, mislukte omgangsregeling nooit meer zal zien. Dat hij wel heel veel geprobeerd heeft en poging heeft onder heeft, eh, ja, heeft, heeft genomen om jou te kunnen zien als kind. Nu ja. bent ja. tot, hoe luistert u ernaar? Ja, ik, uh, ik luister heel goed omdat ik inderdaad het gevoel heb dat, dat er bij dit soort zaken veel verborgen leed is. We moeten natuurlijk gelukkig vaststellen dat in 90% van de gevallen scheidingen wel goed verlopen. Mensen ook als volwassenen uh, zich realiseren dat de kinderen daar niet te dupe van worden. Maar ik ben wel heel erg blij dat je de laatste jaren merkt dat de twee kanten van het verhaal wat meer naar voren komen... Uh, Vaders die, die soms toch helemaal buitenspel worden gezet... krijgen gelukkig ook wat meer rechten uh, als het gaat om de, om de omgang. Uh, ik ben er absoluut geen voorstander voor dat er een verplichting is... om, om dat soort contracten te sluiten zoals het vorige kabinet wilde. Maar ik vind wel dat je als ouders, ja, uh, als je kinderen krijgt... de, de verantwoordelijkheid hebt uh, ze in lief en leed uh, ja. zo goed mogelijk te behoeden. Maar zijn zo omgangshuis zou dat gesubsidieerd moeten worden? Of zegt u dat is niet de eerste taak voor de overheid? Nou, uh, ik zeg niet direct nee. Ik, ik vind de kleinschaligheid, uh, het is niet helemaal vergelijkbaar. maar bijvoorbeeld de hospices die, die een deel van de, de zorg van, van ziekenhuizen wegnemen... voor mensen die, die, die, die, die ernstig ziek zijn. Maar ook dit soort kleinschalige initiatieven... waar mensen toch meer in de, in de menselijke maat, in een huiselijke omgeving... Uh, kunnen proberen weer tot elkaar te komen... Uh, ik, ik vind dat iets waar we als maatschappij uh, toch ook wel uh, nou ja, gezamenlijk uh, nut bij hebben. Namelijk als, als daardoor kinderen uh, niet opvoeden met, met, met, met problemen, opgroeien met problemen, dan zijn we er als totale maatschappij ja. bij gebaat. Ja, Saskia, want dat is natuurlijk de vraagstel dat dit opvanghuis er niet was geweest. Wat ja. had dat dan betekend voor deze stellen en deze kinderen? Nou, dat is heel lastig, want die kunnen, dat zijn dus ouders die eigenlijk nergens terechtkomen, want... Uh... Meneer Pechtelt zegt wel, van, ja, we, moeten daar, we hebben daar een taak uh, om daar iets mee te doen. Maar het blijkt dus dat bijvoorbeeld dit omgangshuis... keer op keer, ze hebben nu wel twee jaar subsidie gekregen van de provincie... maar ze mogen dan niet structurele subsidie geven. Dus het is incidentele subsidie. En van wie mag en, dat niet? Um, ja, of, dat, of dat willen ze niet? Of dat willen ze niet. Ja, ja. Ze zeggen, van we, we kunnen incidentele subsidie uh -huh. geven, maar niet structureel. Dus na twee jaar hebben ze gezegd, van oh, nu stopt het weer. Uh -huh. Dus nu voor 2011 hebben ze geen subsidie gekregen. En wat het uh, gevolg is, is dat ouders niet kunnen betalen... Um maar ligt voor zorgverzekeraars gaan, ook niet Maar midden, veel middeninkomens, die vallen dus eigenlijk ja. tussen wal en schip. Die M kunnen nergens tegen. Nee, meneer Pechtel zei, zorgverzekeraars zorg, uh, zouden die een rol kunnen spelen? Ja, want bijvoorbeeld psychologische hulp. Hè, als je relatieproblemen hebt, dan uh, uh, is dat ook voor een deel. Uh, wordt dat vergoed? En ik denk dat voor zorgverzekeraars, want u had het al over verslaving. En uh, dit, dit soort problemen staan nooit op zich. Dat er natuurlijk uh, ook hier uh, in, in 2011, denk ik, een kans ligt... om andere zorgvraag te voorkomen wanneer je dit goed regelt. Ja, dat, dat zou kunnen, dat ja. zou uitgezocht ja. worden, okay. weet ik niet. Ja, nou, mijn vraag zou dan zijn, hoe zou je dat moeten verzekeren? Want in een zorg, dan moet dat in een zorgpolen staan dat ouders het recht hebben om bij een echtscheiding, als ze het nooit met elkaar eens kunnen worden over kinderen, dat er dan vergoeding is voor een omgangsregeling. Nou, ja, als je nu gewoon een psychologische uh, relatiehulp kunt krijgen... waarom zou je dat niet kunnen krijgen na je scheiding? Ik bedoel, uh, het, het leven is niet meer zoals in de 20 twintigste eeuw... dat je elkaar rond je twintigste treft en uh, bij, pas weer bij de dood weer scheidt. Uh, soms, <laughs> soms wel, ja. soms wel, soms ja. <laughs> wel. Het komt nog wel eens voor, pech, toch? Ja, absoluut. Ik ben ook nog steeds Je bent ook nog steeds getrouwd, toch? Uh, ja, ja oh, gelukkig ja, maar. Ja, hou vol. ik uh, die twee stellen die jij volgt, daar loopt het eigenlijk niet goed mee af... in de zin van dat ze er niet in slagen uiteindelijk om, om met elkaar afspraken oh, te, te maken. een omgangsregeling te hebben. Nee, nee tot, dus, dus ja. faalt, faalt het op omgangshuis daar dan? Of is het gewoon zo ingewikkeld dat het gewoon ook bijna onmogelijk is... om afspraken te maken met deze mensen? Nee, het is niet onmogelijk. Maar, um, en in dit geval, wat het omgangshuis zegt ook... Uh, het is niet uiteindelijk tot een, uh, tot een oplossing gekomen... tot een goede omgangsregeling, maar er is wel een einde gekomen aan de strijd... Dus dat getouwtrek rondom kinderen. Hm. En dat is want in die van, zin ook een ja, Want een van de beide partners legt zich er dan waarschijnlijk... Bij dat hij dat zijn of haar kinderen niet meer ziet. Ja, in een van de gevallen heeft de niet-verzorgende ouder... dus de moeder was dat dan... die heeft gezegd van nou, ik kan er niet meer tegen. Ik, ik stop ermee en ik wacht wel tot de kinderen naar mij vragen. Is het iets wat in bepaalde sociale klassen meer voorkomt? Of, of heb je ook nee. bij dit soort uh, omgangshuizen een, een dwarsdoorsnede van de bevolking? Ja, echt. Dat was ook mijn eerste vraag toen ik daar kwam. Daar was ik heel nieuwsgierig naar. Van, komt het nou meer voor um, ja, bij een bepaalde klas? Maar dat is totaal niet... Uh... Nee, omdat je het nee. had over verslaving en zo. Ja, maar dat, dat komt natuurlijk ook in, uh, in, in elk segment voor van de samenleving. Hm. Hm. Heb je zelf nog contact met, met de gezinnen die je gevolgd hebt? Ja. En hoe gaat het met die kinderen? Uh, met de kinderen? Nou, bij, de, uh, bij het ene stel... Um, ze hebben allemaal weer een nieuwe partner. En bij de moeder die, de, die het kind niet toegewezen heeft gekregen... of die, uh, die heeft ook weer een nieuwe partner... en inmiddels ook weer een babytje van een paar maanden. Hmm. En bij het andere stel die, um, uh, is eigenlijk nog steeds dezelfde situatie. Vader heeft nog steeds geen contact met zijn kind. En uh, um, op het moment dat er weer een nieuwe uitspraak zou zijn van de rechtbank was hij er niet op de afgesproken datum. Dus heeft de rechtbank gezegd van nou, uh, dan uh, stoppen we hier even mee. En dan misschien als die twaalf is, dan uh, kan je het weer opnieuw proberen. Ja, ja. wat een leed eigenlijk. Hè? Ja, dat is een ja. hoop leed. Ja, en dat ja. kost ook een hoop geld. Al, die, al, al dat soort natuurlijk al dat soort rechtsgang, dan moet de, de advocaat moet natuurlijk uh, gesubsidieerd worden. En dat was zojuist mijn pleidooi. Om te kijken of we daar toch niet op een andere manier ook vanuit de zorg... Uh, stel dat zo'n kind daardoor allemaal andere problemen in het leven voorkomt. Ik, uh, ik zie daar toch wel mogelijkheden. En zo'n rechtsgang is ook duur. Ja, nou, misschien een taak voor u, meneer ja, ik, ik ga gelijk naar mijn <laughs> fractiegenoten. Ik, kijkt we u, we kijkt hebben u tien e zetels ja. nu, dus ik ja, heb collega's kijk. die zich daarmee kunnen gaan bemoeien. Kijkt u dan eerst vanavond om elf uur... Naar de film Scènes uit het Omgangshuis. En hij wordt uitgezonden op Nederland 2. Dankjewel, je wel, Saskia Gubbels. Graag gedaan. U luistert naar Dit is de Dag... met Thijs van den Brink en Elsbeth Gruttike. Cotton candy in Naples Guys. People walking hand in hand through the park.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 Try to make them last, 'cause they won't pass you by. Sabrina Stark, Sunny Days. de Beideveld, sinds gisteren kunnen de inwoners van Zuid-Soedan... in een referendum stemmen over onafhankelijkheid. Je hebt jarenlang in het, want, in het land gewoond. Je hebt een radiozender opgericht... die de zuid soedanezen de afgelopen tijd over het referendum heeft geïnformeerd. Was het een opwindende dag voor jou gisteren? Nou, enorm. Ja, ik had er graag ook willen zijn. Nou, het is uh, opwindend. In 1993, 1994 was ik voor het eerst in Sudaan Dan werd je meegenomen naar plekken... waar mensen in containers waren opgesloten... en onder de brandende zon uh, stonden. Uh, daar waren de gevechten in die burgeroorlog nog ver. Ze gingen nog elke week door. En nu ben je in 2011. En kunnen die mensen zeggen... nou, dat geweld wat veelal door het noorden werd veroorzaakt... Uh, daar kunnen we ons on aan ons uh, onttrekken. Want de mensen in de containers, dat waren Zuid-Soerenesen destijds. Nou, in dit geval, dus de noordelijke regering is een oorlog begonnen tegen het zuiden. En het zuiden uh, heeft een aantal uh, uh, gevechten gevoerd tegen het noorden. werden uh, op een verschrikkelijke manier in, de, in die garnizoensteden vervolgd en onderdrukt. En daar komt nu echt wel een einde aan. Dus als, die, als, als de meerderheid van de bevolking in het referendum uh, ja zegt tegen onafhankelijkheid... en ik geloof dat er een opkomst moet zijn van 60 procent... Ja. dan gaat het waarschijnlijk door en jij zegt dus is goed. Nou, ik denk dat voor die mensen het natuurlijk een enorm historische dag is. Want ze hebben zoveel jaar uh, in die burgeroorlog gezeten. Naar schatting van de Verenigde Naties, 2 miljoen mensen zijn er omgekomen. Ja, dan is dit wel een hoogtepunt als je degene aan wie je dit uh, verwijt als je die uh, uh, tot ziens kunt zeggen. Ja. En de verwachting is dat een grote meerderheid voor zal stemmen? Hè? Ja, ik schat in tussen de 90 en de 100 procent. Okay. Ja. En dat, dat is geen Oost-Europese uitslag in die zin... dat ze nee. gedwongen worden zouden nee, stemmen? Nee, nee. Kijk, de mensen die tegen zijn stemmen niet, waarschijnlijk. Want ze zeggen, ja, het is toch een gelopen race, Waarom ah, ja. zal ik uh, nog uh, al die moeite doen? Uh, daarnaast is het ook zo dat ongeacht welke etnische groep je, je, je bent... van welke groep dan ook je bent... Uh, je bent voor afscheiden van het noorden. Maar ik, ik zag de afgelopen weken allerlei reportages daar vandaan natuurlijk... met allemaal hele blije Zuid-Soedanezen. En toen dacht ik wel van, verwachten ze ook niet veel te veel? Nou, toen in 2005 dit vredesakkoord werd gesloten... en dit is een uitvloeisel van dat vredesakkoord... toen had eigenlijk niemand verwacht dat er überhaupt een referendum zou plaatsvinden. Want iedereen zei, ach, die Zuidelingen, dat is één grote verdeelde bende. Allemaal stammen die tegen elkaar opstaan met de speren elkaar um, doorsteken... Uh, kinderroof eh, onderling van die stammen. Het was aan de orde van de dag in die tijd. Militia's die elkaar plunderden en uitmoorden. Dus niemand had eigenlijk toen uh, heel serieus aangekondigd... nou, in 2011 hebben we een afscheidingsreferendum. Mm. Dat is toch gebeurd en dat komt omdat de zuidelijke regering... het toch aanzienlijk beter bij elkaar heeft weten te houden... dan uh, wie dan ook op dat moment durfde te vermoeden. Ja, maar de verwachtingen voor de staat die ze nu zullen krijgen... en hoe het daar dan zal zijn, zijn die wel realistisch? Die zijn niet realistisch, nee. Die zijn gebaseerd op het feit dat ze denken dat nu al de oliegelden in hun eigen begroting zal keren. Want de en dat... olie zit vooral in Zuid-Soedan? Voor een groot deel, twee derde van de olie zit in Zuid-Soedan. Dus dat geld gaat nu nog via Khartoum, dus via het Arabische Noorden. Maar dat kan dan straks via het Zuiden besteed worden. En men denkt, nou dat gaat al dat geld, dat gaat natuurlijk naar onze gezondheid, naar de wegen, naar het onderwijs, en noem maar op. Maar dat is naïef. Dat is naïef, want er moet een groot leger opgebouwd worden. Er moet um, ook de, nou ja, toch wel zeer dominante corruptie... Moet da daaruit gefinancierd worden, al dat soort zaken. En dat is duur? En dat is heel duur. En voordat je daar dus helemaal um, iets van terugvindt als gewone burger... daar zul je nog lang op moeten wachten. En we hebben nu de president Bashir, die is president van het noorden dan straks. Mm -hmm. De vraag is, gaat die het allemaal goed vinden? Gaat die het laten gebeuren? Ja, ik denk dat de huidige regering, zoals die nu zit in het noorden... maar dat maak ik even een voorbehoud, het goed gaat vinden. Ze kunnen niet anders. Eens hebben de zuidelingen nodig voor de arbeid in het noorden... En twee, het olie, de olie, als de Zuiden nou echt zou willen... en ze stopt het olie, dan gaat al dat cashgeld, al die harde valuta... gaat ook aan de neus van het noorden voorbij. Maar dat suggereert dat als straks het Zuiden een eigen regering heeft... en dezelfde basis, dat het nog steeds geld naar het noorden blijft gaan? Zeker, ja. Is, is, dat, want, uh, de, is dat afgesproken ook al? Dat, gaat, uh, dat wordt straks ook een deel van het onderhandelingstraject in de komende maanden. Want vandaag is dus onder andere het referendum. Gisteren begonnen, duurt nog een paar dagen. En dan komt over een week of zo de uitslag. Dan zal een onderhandeling beginnen Maar hoe... Wordt die afscheiding? Hoe vindt die plaats? is Nederland overigens ook bij betrokken. Bijvoorbeeld bij het verdelen van de schulden. Noorden heeft schulden, het zuiden heeft schulden. Bashir heeft vandaag geroepen uh, zonder schulden beginnen, Zuid-Soedan. Ja. Is dat ineens een hele nobele man geworden? Wat is er aan de hand? Nou, hij heeft dus net wat ik zeg... Hij belangen. wordt verdacht van genocide, volgens mij. Hij wordt uh, In Den Haag uh, wordt hij verwacht om hier terecht te staan... wegens volkerenmoord in, uh, in Darfur... Dus uh, het is zeker niet iemand die, uh, die uh, wat dat er gaat de, de moraliteit heeft uitgevonden, maar. Dan is het heel meelduid. <laughs> ja. Dat is wel de statement van de dag. <laughs> ja. Ja. Ja. <laughs> het is wel iemand die natuurlijk zijn vingers uh, vinger stelt en zegt van jij ja, moet je kijken die miljarden die gaan straks aan mijn neus voorbij en wij in het noorden hebben een heel leger ook te voeden. We hebben ik moet ook mijn eigen achterban te vriend houden. Dus als dat geld helemaal weggaat of stilvalt... of we moeten het ook allemaal weer aan oorlog gaan besteden... dan nou verarmt het Noorden weer. Toen dat is ik, gewoon een belang. Ja, toen ik in 2000 kwam, was er bijvoorbeeld in Gatum geen internet... was er nauwelijks brood op de plank. Letterlijk, hè? Dus je moest in de rij staan om brood te kopen, om meel te halen... Taxis reden nauwelijks of uh, op, op allerlei uh, bonnen uh, moest je benzine halen. Ja. Nou, sinds de olie op gang is gekomen, gaat is het nooit beter. Ja, ja maar ja. Zodat ze dat zichzelf nu uh, uh, weer on ja, ontnemen door een oorlog te voeren tegen het zuiden. Ja. Een verenigd zuiden. En daarom schat ik ook de kans zeer klein in dat er een oorlog komt. Want het zuiden is nu verenigd. In de tijd dat ze de oorlog tegen de rebellen niet konden winnen, nou, is het was verdeeld. het zuiden ja. helemaal verdeeld. Nu, nu maken ze denk ik geen kans om een serieuze oorlog in het zuiden te winnen. Meneer Pechtold, vorige week was er een bericht dat de staatssecretaris Knapen gezegd zou hebben... van misschien moeten we die berechting van die Bashir maar even op een uh, laag pitje zetten. Dat is later weer tegengesproken door hem zelf. Uh, maar zou dat kunnen helpen als je hem uh, even wat ruimte geeft... zodat hij zich nu niet uh, gedwongen voelt om rare dingen te gaan doen? Ik vind dat je dat met dat soort dingen niet mag marchanderen. Uh, Ook de, niet als dat de, de, daar levens oplevert? Uh, nou, ik vraag me af of dat is, want ik denk dat de heer uh, heel goed onderbouwd waarom het eigenbelang van deze man uh, op elk moment prevaleert. Is dit is het eerste en enige ooit zittende staatshoofd... wat uh, uh, vervolgd wordt voor uh, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide in daarvoor. Uh, en ik vind een internationaal strafhof dient, uh, dient deze meneer gewoon uh, te gaan halen. En ik begreep dat knapen ook zichzelf heel snel weer ja, heeft. Ja, dus die druk moet erop blijven, zegt u? Ja, uh, aan de andere kant ben ik... Ongelooflijk onder de indruk uh, wat, wat, wat er zich nu afspeelt. Uh, uh, alleen al het feit dat, dat mensen uit sommige gebieden gewoon echt tientallen kilometers moeten lopen om hier hun stem te kunnen laten horen. En dat uh, de beelden hebben we gezien dat ook, ook bijna fluitend doen. Dat zegt iets hoe, hoe, hoe de gewone uh, inwoner het zat is om, om, om, om ja, aan, dit, aan dit spel van macht en oliebelangen maar blootgesteld te blijven. Ja, Hildebrand, uh, het, het noorden is vooral, um, uh, moet ik even goed zeggen, dat is vooral uh, Arabisch-Islamitisch. Ja. Het zuiden uh, christelijk-animistisch. Maar er zitten ongetwijfeld moslims in het zuiden en christenen in het noorden. Ja. Wat moeten die uh, denken van deze opdeling? Ja, nou, de moslims in het zuiden, die zitten er al van voor de oorlog. Dat zijn generaties. Net als je uh, ook heel veel Arabische handelaren in Congo vindt en dergelijke. Ik denk niet dat voor hun veel verandert. Um, in het noorden zijn door de oorlog wel heel veel christenen en uh, uh, is, uh, animisten... naar Gartoum vertrokken, meer dan een miljoen. Gevlucht vanuit het zuiden? Vanuit het zuiden. Die vallen formeel onder de sharia... Wetgeving, Dus de islamitische wetgeving. Maar in de praktijk wordt die niet gehandhaafd voor hen. Dat was ook deel van het vredesakkoord. En verwacht je dat dat zo zal blijven? Nou, ik verwacht wel dat het voor hen moeilijker zal worden. Maar ook hier geldt, als de regering het al te bond maakt... en die mensen gaan weg... dan zal de economie in het noorden ook um, heel erg schade leiden. Dus ook daar geldt weer. Waarschijnlijk heeft hij ze nodig en zal het meevallen. Ja, en dit, dat soort retoriek die hij gebruikt heeft. Hè, we gaan de islamitische wetgeving weer op iedereen van toepassen. Dat is ook echt retoriek voor de eigen achterban. Hè. Dat is ook nodig om hun eigen mensen weer aan te vuren in de strijd. Ja. Is de grens definitief vastgesteld? Zijn ze nee. daarover eens? Nou, waar dat, moet is een, lopen? Uh, dat is een groot punt en dat is ook een punt voor internationale zorg en daar zal Nederland straks ook mee te maken krijgen. Uh, Abier, dat is eigenlijk het gebied waar wij dus een radiostation hebben uh, neergezet. Dat was een gebied, daar zou eigenlijk vandaag ook een referendum moeten zijn. Maar dat is niet doorgegaan omdat het Noorden en het Zuiden het niet eens worden over de grens. Nou, in dat gebied, gebied zitten enorm veel gevoeligheden. Um, er komt er net een bericht binnen dat er 22 mensen zelfs zijn omgekomen... Ja. in clasjes tussen die Arabische stammen en de Dinka-stammen. Waarschijnlijk gaat het toch om Veeroven en om allerlei lokale dingen. Dus weinig te maken hebben met het referendum, maar goed. Het betekent wel dat er spanning is in dat gebied. Nou, die grenzen zijn niet vastgesteld. Dus dat moet straks nog uit onderhandeld worden uh, Dat moet. En dat is wel een casus belli, zoals dat heet. Dat kan een, een oorzaak zijn van gevechten. Ja. Oké. Okay. Wanneer ga je terug? Uh, ik hoop uh, deze week. Goed, we gaan naar uh, onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Caspar uh, Peters. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Inspiratie kunnen vinden in deze uitzending? Ja, ik hoorde het trouwens over de... Uh, mijn familie heeft nog uh, 65 runderen daar bij uh, Juba in de buurt. <lacht> oh, <ja. Dankjewel>. Nou, <lacht> <lacht> laat horen je gedicht. Oké, okay, het uh, gedicht heet Zuid-Soedan. Op democratische wijze overwinnen met cijfers... waar een dictator trots op is. Onafhankelijkheid is in de voorverkoop... De mensen sliepen voor de stembus. Voor later zijn er vragen: het probleem van de macht, de olie, de duizenden slaven in het noorden. Er wordt gestemd met zekerheid van toekomst. In het land van melk met giers en graan op het veld. De reden die het land waar ik in woon vergat: die polder vol achterdocht en onbehagen. Voor de lange inwoners een dans, een vreugdekreet. Ze leren ons de reden om te stemmen. Tinka betekent de mens. Dankjewel, Caspar Peters. Graag gedaan. Ik zie een glimlach om uh, jouw mond. Ja, ik vind het heel erg mooi. En de reden waarom je van de vrijheid mag genieten, die zij nu tegemoet gaan. Misschien dat dat in Nederland een stukje dankbaarheid ook hier kan zijn als je realiseert dat wij allemaal voor genoegens hebben en mogelijkheden. Goed, we zetten het gedicht op de website. Dit is de dagpunt nu. Hartelijk uh, woord van dank aan Alexander Pechtold, Saskia Gubels en Hildebrand Beideveld. Uh, fijn dat jullie hier bij ons waren en met ons wilden praten. Na drie uur aandacht voor Amsterdamse joden... die zich steeds meer afvragen of hun toekomst wel in Nederland ligt. Wat ik zelf meegemaakt uh, op een studie is op straat heel vaak uh, scheldpartijen. Kankerjood of uh, Gamaz-joden aan het gas. Ja, je kan blijven tot het te laat is zoals in de Tweede Wereldoorlog... iedereen als uh, stel idioot is gebleven. Maar uh, je kan beter eieren voor je geld kiezen. Ja, dat dus straks. Het kan ook anders. Zo blijkt uit een project van een Joodse synagoge... en een zwarte school in Amsterdam-Zuid. Dat straks, nu eerst het nieuwsoverzicht van 3 uur. Tot zo.